Mark Visser met het NOS Journaal. De daders van de aanslagen in Parijs hebben op drie adressen hun actie voorbereid. Twee adressen in Brussel waren al bekend en nu is er een derde gevonden in Charleroi. Hier vonden rechercheurs onder meer vingerafdrukken van het veronderstelde brein achter de aanslagen Abdelhamid Abbaoud. Er werden geen explosieven of wapens gevonden. Op de andere twee adressen had de politie al wel sporen van de terreurgroep gevonden. Er werd onder meer materiaal gevonden om explosieven te maken en ook werden lege bomgordels gevonden. Lidl onderzoekt of ze een ander kippenras moet gaan verkopen. Volgens Wakkendier verkoopt Lidl niet meer het vlees van haantjes van het plofkippenras... maar nog wel dat van hennetjes die minder snel groeien. En daarmee houdt de supermarkt zich niet aan de belofte om per 1 januari geen plofkip meer te verkopen, zegt Wakker Dier. Lidl is verrast door de kritiek en zegt dat de kippen voldoen aan de afspraken... die zijn gemaakt over onder meer de maximale groei per dag... Maar de supermarkt laat zich onderzoeken of het beter is om over te stappen op een ander kipperas. In de Persische Golf heeft de Iraanse marine tien Amerikanen opgepakt die op twee kleine marineboten zaten. Volgens Amerikaanse media zijn de twee bootjes per ongeluk in de Iraanse territoriale wateren terechtgekomen. Een van de boten zou motorpech hebben gehad en stuurloos zijn geworden. Waarschijnlijk is de andere boot ter assistentie in de buurt gebleven. De Amerikanen worden door Iran verhoord. Amerikaanse media verwachten dat ze in de loop van de dag worden vrijgelaten. De vijf potvissen die gistermiddag aanspoelden op de kust van Texel zijn dood. Dat heeft deskundigen vanmorgen vastgesteld. Onderzocht wordt nu waarom de dieren zijn gestrand. Dat onderzoek zal volgens het ministerie van Economische Zaken zeker een paar dagen duren. De potvissen worden de komende tijd geruimd. Het weer bewolkt buien in de loop van de middag droger en soms wat zon... bij 5 tot 7 graden. Morgen kouder en in het oosten winterse neerslag. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad heb je nog de meeste vertraging onder andere op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bij Muiden 5 kilometer. Er zijn er twee rijstroken dicht door een ongeluk. Je hebt 40 minuten op onthoud. Ruim een uur vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Dat heeft te maken met problemen op de verbindingsweg tussen de A10 en de A8 bij knooppunt Koenplein. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen de knooppunt Rotterpolderplein en Badhoevedorp, 6 kilometer. A27 Utrecht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 You're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 Past. Chances never built to last I better run and chase find finding out more